Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese leiders hebben in Brussel veel meer tijd nodig... voor onderling overleg voor ze kunnen beginnen aan de plenaire vergadering. Die zou om 12 uur beginnen, maar is uitgesteld. Het wordt nu op z'n vroegst half zes. De 27 lidstaten proberen een akkoord te bereiken... over het coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting. Nederland praat op dit moment met de andere zogenoemde zuinige landen... over voorstellen van voorzitter Michel... Zowel de Franse president Macron als de Duitse bondskanselier Merkel... denken dat het mogelijk is om vandaag een deal te sluiten. Het aantal doden als gevolg van het coronavirus is wereldwijd de 600.000 gepasseerd. Bijna 14,5 miljoen mensen zijn besmet geraakt, meldt de Johns Hopkins University in de VS. Het zijn geregistreerde slachtoffers, de werkelijke aantallen liggen hoger. Zeker 8 miljoen mensen zijn genezen, verklaard... In Nederland raakten ruim 51.000 mensen besmet en overleden ruim 6.000 coronapatiënten. De politie heeft in Amsterdam zes mensen aangehouden na een ontvoering. Gistermiddag werd in Amsterdam-West een man ontvoerd. Gisteravond reed de politie op de Marnikstraat in het centrum een autoclem en werd de man bevrijd. Drie mensen werden aangehouden en nog eens drie op de lijnbaansgracht. In verband met de ontvoering in Amsterdam was er ook nog een incident in Brabant. Daar wil de politie niets over kwijt. Ook over het motief is niets bekend. De politie heeft vanochtend een illegaal feest beëindigd... in een natuurgebied bij Oosterhout in Brabant. Er waren meldingen binnengekomen over harde muziek. Agenten gaven de bezoekers een kwartier om te vertrekken en dat deden ze. Een kleine groep bleef achter om op te ruimen. Omdat de 150 feestgangers meewerkten, heeft de politie geen boetes uitgedeeld. Het weer, zon en wolkenvelden, tot de avond op de meeste plaatsen droog. Het is 20 tot 26 graden. Vanavond en vannacht hier en daar wat regen. Morgen droog met zonnige periode en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht nu 10 minuten vertraging tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En de A10 Oost richting de A10 Noord is weer vrij bij Deurgedam na een ongeluk. De vertraging is nog 5 minuutjes. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 nu Zandvoort op zondag What's up? Maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar het krant. En zet hem op 106.9. 6.9. Yeah. Zie je 24 uur per dag hete zomer. Wat is dat?